Eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Minister Schultz van Infrastructuur vindt dat de NS en ProRail... dit weekend hebben gefaald bij de aanpak van problemen op het spoor. Ze zal de directies daarop aanspreken. Afgelopen zaterdag leidde sneeuwbuien tot ontwrichting van het treinverkeer. Volgens NS Personeel lag de oorzaak deels in het crisiscentrum van de spoorwegen. Daar waren bij het begin van de buien geen leidinggevenden aanwezig... die belangrijke besluiten konden nemen. Dat zou een van de redenen zijn geweest dat de dienstregeling volledig in het honderd liep. Verder blijkt ook dat nieuw materieel niet bestand is tegen winterse omstandigheden. Het personeel dat boze klanten te woord moest staan voelt zich gefrustreerd door de aanhoudende problemen, zegt FNV-bondgenoten. Donderdag is er overleg met de NS en ProRail. Minister De Jager van Financiën vindt het te vroeg om meer geld in het Fonds voor noodleidende Eurolanden te stoppen. Het IMF en de dus Europese Centrale Bank hebben op een extra storting aangedrongen. Dat zou het vertrouwen in de euro vergroten, denken ze. Maar de jager vindt dat er genoeg in zit. Op dit moment is dat 750 miljard euro. Slechts op een tiende daarvan wordt aanspraak gemaakt en dat is door Ierland, zegt hij. De jager spreekt vanavond in Brussel met zijn collega-ministers over de eurocrisis. Ook Duitsland en Frankrijk vinden extra geld voor het noodfonds niet nodig. De familie Tito duikt weer op in de Servische politiek. Een kleinzoon van de communistische leider van het voormalige Joegoslavië wil zijn communistische partij officieel laten registreren in Servië. De 63-jarige kleinzoon van Tito wil meedoen aan de lokale en algemene verkiezingen van 2012. De oude Tito, die eigenlijk Josip Broz heette, was vanaf 1945 tot zijn overlijden in 1980 de onbetwiste leider van Joegoslavië. Hij was een communist, maar wilde los van de Sovjet-Unie opereren. Na zijn dood viel Joegoslavië binnen tien jaar helemaal uit elkaar. Het weer: plaatselijk dichte mist, vanavond en vannacht droog. De mist breidt zich uit. Er is lichte tot matige vorst. Morgen overwegend bewolkt en droog. Het wordt 0 tot 3 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het! ZFM in 2010 al 20 jaar live ZFM nu Golden ZFM Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Goedenavond Joop. Uh, live Daan, oh, vanuit ja. de studio. We zijn ondanks de mist en de kou toch maar gekomen. Ja, toch is altijd gezellig hè. Om, ja, om, uh, we hebben ook hele mooie muziek meegenomen denk ik hoor. Ja, ja, ja, dat is Want waar. we gaan een uh, nou, ja, special draaien laten we zo zeggen. Ik heb voor u meegenomen muziek van Motown. Dat was dit net het eerste nummer bewijs van. Van de Commodores met hun hit uit 1974 Nightshift. Maar we gaan ook een heleboel nummers draaien van Nederbeat. Neder Nederbeat uit Nederland. Goede muziek uit de, voornamelijk jaren 60. en Enkele uit de 70 jaren. En die gaan we afwisselen. Oh, Want het volgende nummer is van de Nederlandse band After Tea. Komt uit Delft. Eind jaren 60 enkele hits gescoord. En uh, wij draaien voor u uh, We Will Be There After Tea uit 1968. Daarna Diana Ross en the Supremes. Can't Love uit 66. En volgens ook uit 66 uit de tijd dat ze nog Golden Earrings heten. Diddy, he buy me a girl. I'll take you to plan. It started to show that girl just wanted my dough Gave her rings, diamonds and me gold, opened these books, make a see that I'm much more than I make. Perfection was for sale. ja De Golden Earrings uit 1966 met een van hun eerste hits. Diddy, by me Your girl. We gaan door met weer drie plaatsen achter elkaar. En we beginnen dan met James Brown. Ja... Moet ik die nog aanmelden? Wie, wie dat is? het nah, nee, ja. is doen. echt de, ja, de King of, of Soul. Laten we hem zo noemen. Vervolgens Bloemink, Nederlandse groep. En als laatste King Curtis. Met uh, een van de eerste soul nummers waar ik eigenlijk helemaal gek van was. Memphis Soul Stew. En Het was niet echt een hit, maar het is wel uh, geschreven en gespeeld door King Curtis op het album That's Soul Nummer 3 uit 1967. Laat horen dan.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 Just a little pinch of organ. Memphis Soul Een heel lekker plaatje, denk ik, daarna uit 1967 van het album Let's Soul nummer 3. Ja. We gaan maar hard, hè? We hebben al zeven nummers gehad, hè. Dat Ja, gaat goed, hè? Ja, we gaan lekker gewoon. Volgende drie staan er te wachten. We beginnen met, uh, met Spooky en Sue. Kent u ze nog? De Arbaan Ivan Groeneveld en de Britse Sue Challenger. En ja, hij komt uit uh, de band de Swing Soul Machine ontzettend het het liggende muziekmakende band uit Nederland. En uh, zij heeft uh, nog wat hitjes, kleintjes, in Eng Engeland gehad. En uiteraard uh, de, hun grote hit, dat was dan uh, Swinging on a Star uit 1964. Vervolgens Wilson Pickett met uh, Speed Cell Music uit 1967. En als laatste, ja, wie kent ze niet, The Cats uit Vallendam. What a Crazy Life I'm Living. Hun grote hit uit 1966. I'm oh, oh, Brown Ik weet niet wat Daan deed, allemaal, maar uh, hij zit zomaar het vierde nummer in achter elkaar. Ik vond het juist leuk om te doen. Oké, okay, ja, maar ik denk wel dat ze ervan genoten hebben. Want ja, dat was natuurlijk een lekker wel. nummer voor Tops. If I were a carpenter. Een geweldige in 1968 van de, een van de eerste groepen die voor Motown optrad. Motown, dat is de hele beroemde platenmaatschappij uit Detroit. We gaan er nu twee doen dan. De ja, ja, we opletten, gaan even opletten. We zijn. Ja, oké. Okay. Ah, die jongens kwamen we ook binnen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Laten we daar even op houden. <laughs> <laughs> we gaan door met uh, de JJ's. Uh, die heette voordat ze JJ's heette de Jumping Jewels. Uh, het was uh, in de tijd een. Uh, en eerste hit van ze. En dat was nogal uh, een behoorlijk vliegende start. Het eerste plaatje dat uitkwam. En er werd meteen hit. En dat heet uh, Bold Headed Woman. En daarna gaan we naar uh, Lionel Richie en de Commodores. Ja, Lionel Richie hoeft ook geen uh, introductie. Amerikaanse ja, muzikant. Geboren op 20 juni 1949. En hij heeft heel lang omgetreden met de Commodores. En begon in de jaren... Uh, zeg maar 80, 81, 82 voor zichzelf en zijn eerste soloalbum uh, met zijn allereerste Truly werd een onmiddellijk een succes wij hebben voor u uitgezocht het nummer uh, Do It To Me One More Time uit 1975 we beginnen met de JJ's ja. Bold Headed Woman uit 1966, kom maar Dan kom je That's no lie. No. Ik ben wakker. Je hoeft het niet te zeggen tegen me. Maar dit was wel erg lekker muziek hè Dan. Ja, goed. echt goed. Lion Richie, The Commodores, Do It To Me One More Time. Een grote hit uit 75. We gaan iets heel anders doen. The Hunters, een nederbeatgroep die uh, voortkwam uit de Amsterdamse Johnny en is Seller Rockets. <laughs> en wie speelde er in de eerste formatie? De hele beroemde Jan Akkerman. Gitaar en hun eerste hit. Ze speelden in eerste instantie een like soortje covers. Waaronder uh, Mr. Tambourine Man van The Birds. En hun eerste eigen hit. Dat was uh, Russian Spy and Eye uit 1966. En die viel op uh, door het, uh, het virtueuze gitaarspel van Jan Akkerman. En uh, dat uh, leek geïnspireerd op flamenco muziek. Het, niks is anders waard. Het was gewoon Jan Akkerman aan zich. En het werd een hele grote hit. Het werd hun uh, eerste single die in de top 10 kwam. Daarna gaan wij naar... Percy Sledge. Wie kent hem niet? Percy Sledge. De zanger uit Amerika. Een Amerikaanse soulzanger. En het best bekend van de nummers When a Man Loves a Woman en My Special Prayer. En dat eerste nummer gaan we voor u draaien. Het was een hit uit 1966. En als laatste gaan wij naar Rob Hoeken. De Nederlandse Boogie Boogie speler. Zanger, pianist, songwriter. En die werd voornamelijk met zijn Rob Hoeken Redman Blues Groep bekend. Met het nummer Marjo uit 1966. Ja. Up herself myself to ask her in shouldn't know where she's been Tik, ja tik, tik. Is dat dat klokje? Dat is het klokje. Van de Ja, van de ja. Ik was er al bang voor. Goed, eh, dames en heren, luisteraars. Eh, het zit er eigenlijk weer op, want we willen voor u een verschrikkelijk mooi nummer draaien. Dat oorspronkelijk is van de psychedelische zoolgroep The Undisputed Truth. Ja. Nooit van gehoord. Maar het nummer dat kent u wel. Het nummer heet uh, Papa Was Rolling Stones. En dat was eigenlijk uh, de grote hit van de Temptation bij Motown. 1972. We gaan eruit. Over twee weken zijn we weer. en Dan hebben we denk ik een uh, kerstspecial dan. Ja, maar leuk. Het is uh, de maandag voor de kerst. Gaan we allemaal kerstplaats doen dan? Ja, maar allerlei verschillende soorten met gaan we dan doen. Dat ja, is goed. goed? Doen we. Okay. we gaan lekker uh, luisteren naar... Uh... Ja. Nou, Dank u wel weinig. voor uw aandacht. Graag tot u veel keer. Hier is Papa a Rolling Stone van The Temptations.